En in de ether op 106,9. Straks meer. GFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dik de Hark met het NOS Journaal. De medisch specialisten slepen minister Klink voor de rechter. Ze zijn het niet eens met de korting op hun inkomen die hun is opgelegd. Klink wil de specialisten met 375 miljoen euro korten... omdat ze vorig jaar grote kostenoverschrijdingen hebben gemaakt belangrijkste oorzaak was een fout in het declaratiesysteem, waardoor bepaalde groepen specialisten veel meer gingen verdienen, sommigen zelfs het dubbele. Gisteren gaf de Nederlandse zorgautoriteit de minister gelijk en bepaalde dat de gemiddelde specialist 11% moet inleveren. Maar volgens de orde van medisch specialisten kloppen de bedragen niet die de NZA op gezag van Klink hanteert. Bovendien zou de minister de economische crisis misbruiken om op de specialisten te bezuinigen. De supermarktketens Sligro en Super de Boer... hebben het in de eerste zes maanden van dit jaar... ondanks de economische recessie, niet slecht gedaan. Super de Boer behaalde in de periode net zoveel winst als het vorig jaar... terwijl analisten een winstdaling hadden verwacht. Bij Sligro bleef de omzet praktisch gelijk en daalde de winst iets... maar dat was door deskundigen verwacht. In Iran zijn de zwarte dozen met vluchtgegevens gevonden van het vliegtuig... dat gisteren neerstoortte in het noordwesten van het land. Dat meldt het Iraanse ministerie van Transport... Bij de rand met een Tupolev kwamen alle drie onder 53 zitten om het leven. Toestel van de Iraanse luchtvaartmaatschappij Caspian Airlines was op weg van Teheran naar de Armeense hoofdstad Yerevan. De meeste slachtoffers zijn Iraniërs. Het Amerikaanse stelsel van banken, de FED, zegt dat de economische krimp in de VS minder snel gaat dan verwacht. Terwijl de groei volgend jaar verder zal toenemen. Door dit bericht de Dow Jones gisteravond 3,1% hoger en de technologiebeurs Nasdaq noteerde een winst van 3,5%. Ook de Chinese economie doet het beter dan verwacht. Die groeide in het tweede kwartaal van dit jaar met 7,9 procent. Het weerperiode met zonnen bijna overal droog. Het wordt tussen 23 graden op de Wadden en 27 in het Zuidoosten. Dit was het. BeachNet, het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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. ZFM. Dit is de Zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. We zijn terug in Hotel Hoogland voor het tweede deel van Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 27 juni 2009. Week 26. Pieter. Ik... Top, de helft de van het jaar zit erop, jongen. <kijnt> en het, ja, precies. En het is lekker druk hier. dus iedereen welkom. De koffie is goed. En het is lekker weer, ook buiten. Het is lekker drukkend weer. Ja. Druk weer. We hebben weer een, een leuk uurtje in vooruitzicht. We ja, gaan eerst eens praten met Nanning de Wit over het Zandvoorts Mannenkoor. Ja, over een nieuwe verpakking. Een nieuwe verpakking. Ja. En ze gaan morgen optreden. Ook nog, ja. Daarna gaan we om vijf over half praten over de plannen van Pluspunt. En om tien over half twaalf gaan we eventjes vast rondlopen op het Gasthuisplein waar morgen een grote uh, antieke boeken... Nee, een kunst- en boekenmarkt is Antieke boekenmarkt. Antieke boeken. Ja, en een kunstmarkt. Nou, ben benieuwd. Maar we gaan eerst eventjes luisteren naar een stukje muziek. Allée de mélancolie dans ton pays. Elle te revient parfois comme sa voix, like comme ça. Le vent d'ici fait voler tous nos oiseaux. Les gens d'ici foncent qu'ils peuvent pour les troupeaux. Les gens d'ici qui n'accordent. Nog Julien Claire Heerlijk, hè? Franse buien. Ja, ik kom al helemaal in de Franse stemming. Hm. Oké. Okay. Het Zandvoors mannenkoor, dat uh, wil zijn geluid beter verpakt zien. Al bijna twintig jaar uh, treedt het koor op in het traditionele zwarte kostuum. Ja, en dat raakt natuurlijk uh, redelijk versleten. Uh, ook? En, ook. U hoort al de stem van uh, Nanning de Wit. Hij, zit, hij is, zit namelijk vol over het koor, maar Nanning, wil je eerst even iets anders vragen? Oké. Okay. Uh, jullie hebben een structurele subsidie aangevraagd voor het nieuwjaarsconcert. Ja, dat klopt. En nu heb ik in de voorjaarsnota gelezen dat het college voorstelt die niet te geven. Ja, hoe, hoe ernstig teleurstelling... is dat? Hoe ernstig is dat? Nou, dat is zo, zo ernstig dat de organisatie van het uh, nieuwjaarsconcert... Want daar, daar praten we dan over. Uh, heeft geprobeerd om weer een, een aanvaardbaar programma voor de bevolking van Zandvoort te presenteren. Om in de Agatha-kerk weer een nieuwjaarsconcert. Een gratis nieuwjaarsconcert. Een gratis uh, nieuwjaarsconcert te presenteren. Waarbij de kosten toch uh, ja, min of meer uit de hand lopen. En we eigenlijk afhankelijk zijn van de subsidie die de gemeente ons uh, tot heden wel heeft. We hebben een oude traditie. Dat is, is uw gespreksgenoot uh, Pieter uh, van Op de Hoogte. Uh, is de traditie weer in leven geroepen? En we hebben, hoopten dus, dus dat we dit ook in de, inderdaad, ook dit jaar kunnen of konden uh, continueren. En dat. Uh, ik ben nou, bang dat het uh, nou, nu. Wat is er aan de hand? Is, is er een bezuinigingsgolf op het cultureel gebied? Uh, dat ik hoor ook dat de koerendag ook geen subsidie heeft. Ja, ik, ik weet niet. Ik, ik ken het beleid van de gemeente niet. En de, het beleid van de, in dit geval de wethouder Toner niet. Uh, wij hadden de goede hoop dus dat wij wel uh, dus een representatief zijn voor de, in, de, in de gemeente Zandvoort. Dus dat wij wel in aanmerking zouden kunnen komen. Ook al omdat het, het uh, inderdaad een gratis concert is. Wat we dus uh, uit eigen uh, initiatief dus weer in het leven hebben geroepen. En dus even Jammer, want hier gaat toch weer een broekie, uh, ja traditie, laten we het zomaar noemen, uh, gaat, er, gaat er verloren. Ja, en uh, volle kerk, uh, uh, dat betekent 400, 500 man. Uh, juist, juist, dat klopt. En uh, luisteren uh, naar de Zandvoortse koren. Ja, ja, en we hebben nu een, een, een specifiek programma. Dus dat ook andere koren daar meer in betrekken. Dus het, het, is, het is heel, heel gevarieerd. Uh, dus ja, het, het is gewoon echt, echt heel jammer dat het, dat het niet uh, gehonoreerd wordt. Nou ja, dat weten we niet. Want dat moet nog door de raad worden geaccepteerd. Nou, ik hoop dus dat uh, de, uh, zeg maar de politieke partijen daar nog iets in kunnen, kunnen betekenen. Ik heb de indruk dat ze, ja, ze moeten toch bezuinigen omdat er minder geld binnenkomt. Van het gemeentefonds. Ja, oké. Okay. Ik, ik heb het idee dat ze een beetje met de bekende kaasgraaf uh, in, ja, in de gang zijn ja. geweest. Ja. En dus ja, als ze daar uh, nou dunne plakjes van afpakken, ja. dan vind ik dat niet zo erg. Ja, maar dit, een is, dit is een hele. hele is een pond, ja. pond, pond kaart was dus er gelijk bij. Ja, nu was er wel van de week was er een bijeenkomst in het gemeentehuis. Uh, daar ben ik geweest, ja. Over de cultuurnota. Ja. En ja. Daar werd toch zeer positief gepraat over. Jawel, maar niet over de subsidie. Er is niet over subsidie geschrokken. Dat is jammer. Dat vind ik heel jammer, ja. ja. Ja. Maar je was er bijna bezig? Ik, ik was er wel ja, maar ik heb, ik heb dat als uh, belangengroep, het Zandvoort Mannekoor, heb ik daar niet als individu uh, me willen presenteren van hoe zit dat nu met, ons, uh, met onze subsidie. Dan had er een heel ander uh, uh, gesprek plaatsgevonden denk ik. En de discussie had dan daarop uh, gepind geworden denk ik. Een cultuurnota waar nota 25.000 euro voor wordt uitgegeven. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar het is wel een goede nota, heb ik begrepen. Het, het, het, het, het, het, ziet, er, het ziet er goed uit. Het ziet er uh, best goed uit. Maar wat ik nou zo jammer vind. dat ze bijvoorbeeld de gemeente tot heden. voor een buurtbarbecue. Uh, wel 700 euro uh, als subsidie uh, geeft. Ik gun het de mensen best een, een goede barbecue. Maar uh, dat heeft aan cultureel gedrag niets, uh, niets van doen. Ja, maar het komt uit een ander potje. Dat komt er toch uit een andere pot. Oké, okay. dan, dan heb ik me daarin uh, vergalopeerd door dat nu op te merken. Maar uh, ik, vind het, uh, ik, vind, ja, ik vind het jammer. Ja. Nanni. Ja. Kleren maken de man. Jawel. Kleren maken dus ook het mannenkoor. Ja. Waarom is ooit gekozen voor zo'n deftig pak? Uh, ja, ik denk dat dat uh, in, in een korengemeenschap uh, sowieso is. Dat ze in het algemeen vaak op een smoking gelijkende kleding. Dus zwart, een zwart pak, wit overhemd en een, en een strikje staan. Maar ik heb ervaren, we hebben vleden jaar hebben bijvoorbeeld in Spaardam, hebben we een optreden gehad in een kerkje. Bij gelegenheid van de kunstmarkt. En daar was ik de flauwte nabij dat ik daar in het strakke pak... Het zwarte pak uh, moest optreden. En toen heb ik uh, een voorstel gedaan binnen het bestuur van uh, we moeten een zomeroutfit hebben. En ik denk dat het goed is om eenduidend uh, kledij te hebben. En je zat in een mooie, mooi uh, zwart jasje en een mooie zwarte broek. Maar dat moet eenduidend zijn. Dat er moet, dat, dat moet enige gelijkheid in. Uniformiteit. Bovendien willen we dit in eigen beheer aanschaffen. Dus dat betekent dus dat we daar een eigen logo aan gaan, uh, gaan plakken. Dus een geborduurd logo, zodat het uh, van het uh, koor blijft. En uh, voor, uh, ook voor de, voor de nieuwe leden beschikbaar, uh, beschikbaar gesteld wordt. Nou, dat betekent dus dat wij uh, voor zeg maar, ongeveer 60 mensen nieuwe pakken moeten bestellen. Dus dat is zowel het, de winterkledij als de zomerkledij. Nou, dat willen we dan. De zomerkleedij willen we dan wat vleurig maken door dat in de Zandvoortse kleuren te, te honoreren. Dus de, de blauw en, en, en geel erin te, in te werken. En dat, ja, dat kost heel veel geld. Ik heb een begroting daarvan opgemaakt. Dat kost ons 14.000 euro. Dat kunnen wij niet, uiteraard niet zelf. Uh, dus wij hebben daar subsidies voor aangevraagd aan, bij diverse instanties. En we hebben uh, door onze babbel wel duizend euro gestort gekregen op onze uh, kledingfondsrekening. Uh, dus de, het begin is er. Het begint te leven. Dus we hopen dus ook door middel van het, uh, dit optreden uh, en een, een, een, zeg maar een open schaal uh, collecte die we houden aan het eind van het uh, concert. Dus dat we wat extra geld uh, binnenhalen. Uh, we hebben de kosten van het uh, bijwonen van het uh, concert laag gehouden. Denken we? Vijf denken we, euro mag, uh, mag het kosten. Twee pilsjes. Uh, Twee pilsjes. Ja, nou, dat, nou, dat ik Dus uh, dat, moet, dat moet het dan ook voor de mensen waard zijn. Maar ik denk ook dat we een programma presenteren, zo gevarieerd, dat het voor iedereen uh, aantrekkelijk is om daarna te komen luisteren. Ik kom nog even terug op die kleding. Want uh, toevallig vandaag uh, staat er op, uh, deze week in de Zonverzoek een recensie van een koor Wales City Sounds. Ja. En er is een heel stuk gewijd aan de kleding. Ja, typisch. Dus niet alleen uh, hoe goed het concert was of niet. Maar met name wordt door de verslaggever geschreven dat ze niet onvermeldbaar blijven dat de heren er enorm mooi uitzagen. Dezelfde kleur, dezelfde schoenen, dezelfde tasjes. Dat is ons, voor ons de reclame. Dus het betekent uh, toch uh, dat uh, de kijkers uh, uh, heel belangrijk zijn? Zeker weten. Tuurlijk, het, het, het, als, je, als je optreedt en je, je presenteert je en dat staat er allemaal netjes op. Dan, dan kan het niet anders dat men zegt, van, nou daar staat een koor. Topgekleed. Uh, top nou, prima. Maar dat het verslaggeven dat vons. zelfs opvalt vind ik ja, heel ja, bijzonder. Ja, ja. heel uh, goed. Die, die, die kleding, uh, heb je morgen, als je in de kerk gaat opleiden, een voorbeeld van het zomerpak... Nee, nee, nee, nee. We, we zijn in het in begin, in begin van het project zijn we bezig. En wij eh, krijgen waarschijnlijk in augustus of in september krijgen we iemand die in ieder geval met, met stalen stof eh, komt. En, en eventueel de maten op eh, kan komen nemen. Want ja, we hebben allemaal een ander postuur natuurlijk. En, eh, dus eh, daar. Het is in gang gezet, maar we hebben nog geen definitief... Uh... de koorleden betalen ze ook een eigen bijdrage aan het pak? Dat is niet de bedoeling. Maar het kan niet anders zijn dan dat als wij niet voldoende geld binnenkrijgen door sponsoring of door subsidies... dat we dan toch een beroep doen op, uh, op de portemonnee van onze leden. Maar we hopen dus dat we het uh, zonder kosten aan de leden kunnen verstrekken. Laten we even naar het concert van morgen gaan ja dat is het begin om drie uur neem ik aan ja ja half uur drie drie de kerk open protestantse kerk dan, ja in het aan het kerkplein ja ja maar jullie hebben een partner gevonden uh, wij hebben als intermezzo hebben we bedacht van uh, je kan wel uh, een heel programma vullen met een mannenkoor natuurlijk maar uh, wij hebben goede uh, ervaringen met uh, musical in eigen met ook met met hun hun dirigent en wij uh, hebben in binnen het bestuur en binnen de leden hebben we gezegd van jongens, kunnen we uh, dat als intermezzo in het programma opnemen? Nou, daar is uh, welwillend in, uh, in toegestaan, uh, toegestemd. Dus wij hebben inderdaad uh, musical in gevraagd van... Uh, dat zijn dames. Dat zijn allemaal dames. Uh, voorheen was dat een, een gemengd koor. Maar er bleven niet veel mannen over daar. Dus toen hebben ze, zijn ze als kamerkoor, zeg maar, eh, onder leiding van eh, Edwert Wijn, zijn ze eh, als, als eh, dames, als vrouwenkoor, zijn ze verder gegaan. Zijn die mannen allemaal overgelopen naar het mannenkoor? Eh, wij hebben enkele leden <laughs> daarvan overgenomen, ja. Want ze dus, kijk, als je met twee man in, in, in zo'n gemeen koor staat, dan komt jouw stem ook niet meer. Nee. Eh, en, in dit maar gebouw... het is wel gezellig tussen de dames. Het lijkt mij, lijkt mij geweldig. Uh, want wij, wij kunnen het ook heel goed met, met elkaar vinden. Dat, dat, dat, dat is ook uh, best, best fijn. Dus dat je uh, met, met hen een, een, een, echt een, min of meer een professioneel programma kan, kan opzetten. En dat hebben we dus uh, ook inderdaad geprobeerd om dat uh, morgen te presenteren. Welke liederen staan er morgen op het programma? Uh, wij, het wij zingen in, uh, in zeven talen. Zowel uh, Frans, Duits, Engels, Spaans, Russisch, uh, Latijns en uh, ik heb er nog eentje opgeschreven, dacht ik. Uh, Russisch, Engels, Spaans Duits. en uiteraard Nederlands natuurlijk en Duits. Ja. Duits. Uh, uh, eigenlijk een, een, een, een klassiek, uh, populair klassiek programma met uh, heel moderne uh, stukken. Uh, we hebben, onder andere Droomland hebben we erin uh, in staan. Van, uh, ik dacht dat het Marco Pesato was. Nee, van, uh, van, Paul de Leo, van Paul de Leeuw. Nou, en dus we hebben een, een heel gevarieerd programma. De Geen meest... spijskaart? Nee, de spijskaart niet. Nee. Oh. Nee. Uh, als afsluiter doen we een, een, een toegift, maar we, doen, we sluiten in ieder geval af met het Sandvoorts uh, Volkslied. Heel goed. Dat, wordt, dat, dat willen we een traditie van maken, om dat in ieder geval ook uh, daar uh, door de bevolking te laten uh, meezingen. Staand. En in principe wel. Ja, dat ja, hoort en, en, en, het. Uh, Sanford hoort staat gezocht te worden. Met hoeveel man zijn jullie morgen aanwezig in de kerk? Wij zijn met om en erbij 40 uh, mannen. Leden. Ja, mannen. En met 18 vrouwen van in. Dat wordt volle bak. Dat wordt volle bak. Jullie zingen ja. niet samen iets. Uh, wij zingen, uh, uh, nou, uh, dan uh, het Zandvoorts, uh, Zandvoorts uh, voorziet zal ja. waarschijnlijk uh, gezamenlijk, maar ze zullen ook inhaken op Droomland, denk ik, van. dat is toch een, een nummer wat uh, het publiek allemaal mee, uh, mee wil zingen, dus uh, haak in en uh, Leve de jolijt, vind ik. Morgen, onder dirigentschap van Wim de Vries. Van Wim de Vries, ja. En uh, aan de piano, vleugel. Theo uh, Wijnen. Ja. En de dames worden geleid door Ed Werdwijn als dirigent. Betekent om half drie gaat de kerk open? Half drie, ja. De drie uur begint het concert, Jawel. tot vijf uur? Ongeveer. Is er nog een pauze? Wij doen tussendoor een pauze, ja. En dan kunnen de mensen zich verpozen en een bakje koffie drinken in het, in het jeugdhuis. Jeugd, uh, jeugdhuis. En uh, nou ja, zodra we daarmee uh, gereed zijn... Uh, pakken wij weer in. En dan lopen wij even naar het uh, gemeenschapshuis om daar uh, iets aan de nazi te doen. Er is geld nodig tussen de toegang, ja, 5 euro, ja. ja. Na afloop is er een open schaalcollector. Schaal staan daar mannen ja. van flink postuur die een beetje dwingend staan staal aanreiken. Die staan daar, maar met een uh, alternatieve kleding. Dus uh, maar goed, dat wordt leuk. Dat wordt leuk. Daar is iets op bedacht. Er is een pak aan golf. Wat? Ja, ja, ja, ja. <laughs> dat gaat gebeuren. We wensen je erg veel succes. Dank je wel. Samvers mannenkoor helemaal. En ik hoop dat nu het nu als concert doorgaat. Dus traditie die wij hopen het moet ook. blijven bestaan. Dat hopen wij ook. Ja. Inderdaad. Succes. Dank je wel. Oké. Okay. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive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 Pour moi, la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, et si tu pas déjà, je t'inventerais. Jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Que tu es belle paroles paroles paroles Que tu es belle paroles paroles paroles Que tu es belle parole. in de vakantiestemming, weet je dat? Een stukje kaas erbij, een stokbroodje erbij, een glaasje wijn. Heerlijk, heerlijk. Wel aan je werk denken, hè? Kom op. He? Aan je werk denken. Ja, uh, sorry, we zitten aan tafel met de heer Richterschot, directeur van Pluspunt. En voor de Zandvoorters die niet weten wat Pluspunt is, kan me haast niet voorstellen. Dat Pluspunt is in, uh, in Noord, Zandvoort, gevestigd. Maar ook in centrum, nog wel. En waar in het centrum? We zitten in de Willemstraat. Dat is een beetje aan de zijkant. Ach, en aan In het gemeenschapshuis. Aan boven toe. In het gemeenschapshuis. Ja, maar dat bestaat niet lang meer. Ik heb een vermoeden dat het nog wel anderhalf, twee jaar zal bestaan. Zo maar je de hebt dat je in het kloppend hart van Zandvoort wil zijn. Een nou, die... pluspunt, pluspunt wil dat zijn. Ja. Maar die wil, uh, we hebben die een die nieuwe slogan, hart voor, hart voor Zandvoort. En dat is niet alleen maar dat wij het hart van Zandvoort willen zijn, maar ook dat we hart hebben voor Zandvoort. Ja. En dat we graag met anderen die dat ook willen zijn, actief willen zijn voor Zandvoort, voor maar, de bewoners van Zandvoort. Maar even locatie gewijzigd, zit je dan op de goede plek of moet je meer naar het centrum van Zandvoort? Nou, wat we. Ja, we zitten op we shit. We praten zit. met de heer <laughs> Ja, waarom of ik wat aasel is. Wat we daar nu doen in, in de Willemstraat, in het gemeenschapshuis, dat is, dat is kantoorruimte. En daar zit niet zo heel veel publieksfunctie. Dus wat dat betreft verandert er niet zoveel als we met, met dat, die kantoorruimte naar, naar Noord toe gaan. We maar blijven. In de, in de Dependons, moeten die Debendons komen in Louis-Davis-Carré? Wellicht, daar gaan we over nadenken of dat zo is. Er is ruimte voor ons gereserveerd in de nieuwe brede school. En daar, maar dat duurt denk ik nog wel anderhalf, twee jaar voordat het er echt uh, dat deel ervan komt. Het onderwijsdeel zal waarschijnlijk wel eerder komen. En daar moeten we nog goed over na gaan denken wat we daar precies gaan doen. En uh, wat we nu doen... Dat blijven we doen alleen vanuit een andere locatie. Voor dezelfde mensen op dezelfde manier. Uh, we gaan ook niet weg uit de bibliotheek. Uh, op dinsdag en op woensdag blijven we ook daar. Dus dat verandert allemaal niet. En we blijven samenwerken met Cinema Nostalgie hier bij het Circus. Dus daar verandert niks. We proberen alleen uh, het wat efficiënter te maken. Dat is één. En aan de andere kant. De vrijwilligers die we uh, inzetten voor allerlei diensten. Die nu uh, aangestuurd worden vanuit uh, de Willemstraat. Die proberen we wat extra te bieden uh, door daar binnen te kunnen lopen, makkelijker met elkaar contact te hebben, uh, meer uh, beroep kunnen doen op andere beroepskrachten die rondlopen dan wat er nu in de Willemstraat zit. Dus we proberen het, uh, het uh, en inhoudelijk, en, uh, maar ook organisatorisch wat, wat slimmer in elkaar te zetten. En ook een vorm van bezuiniging. Nee, uh, nee, dat, dat, dat niet. Mm -hmm. Want uh, je hebt een locatie op. Dus. Da, dat levert ons geld op, dat ja. zal ik niet ontkennen. Dat is ook zo. En dat, maar dat is onze plicht ook, als we het uh, op dezelfde manier kunnen gaan uh, exporteren zoals we het, uh, altijd deden. En we zijn tevreden over de inhoud. En we kunnen datzelfde presteren voor minder geld. Dan moeten we dat doen, want we werken met geld van de gemeenschap. Dat, dat vind ik... Uh, ja. Ja, dat is heel normaal. Als we het niet zouden doen, dan zouden we pas moeten denken van... hé, hey, wat gebeurt daar? Dat is inefficiënt. Dat moeten we niet doen. En nou zit er in de Willemstraat onder andere de oudere adviseur. Ja, die zitten daar. Uh, er wordt natuurlijk een handicap voor mensen die daar dus vanuit het dorp makkelijk naartoe lopen... om nu naar Nieuw-Noord te gaan. Nou, maar in, in de praktijk komen er niet zo heel veel mensen langs bij de oudere adviseur boven. Die komen eerder bij het loket beneden. En dat loket beneden, dat blijft. Dus, dat is niet ons loket, dat nee. is het gemeentelijk loket. Waar we wel aan meedoen, natuurlijk. Maar die blijft daar gewoon zitten, als vanouds. En die gaat over anderhalf, twee jaar ook naar een nieuwe locatie toe. Dus dat, dat verandert niet. Dus het enige wat we echt ver weg, veranderen is. we halen uh, daar de kantoorfunctie weg. En dat. Ja, en meer niet. De auto-adviseurs blijven in het loket zitten ongewijzigd En uh, blijven ook goed benaderbaar telefonisch. Mensen komen, kunnen huisbezoek krijgen als daar uh, aanleiding toe is. Dus wat dat betreft, dat verandert niet. Ja. Nou heb ik uh, gelezen dat uh, de bedoeling is dat de organisatie vanuit de Wilmstraat bij jullie terecht komt in het computerlokaal. Ja. Is dat niet meer nodig? Uh, het computerlokaal, uh, dat hebben we verplaatst naar beneden toe. Dat was bij de uh, start van uh, het wijksteunpunt, pluspunt. Aan de, de Vlamingstraat was uh, de bedoeling dat hij beneden zou komen. Toen is er besloten, op redelijk op het laatste moment, om die naar boven toe te verhuizen. Naar de locatie die iedereen kent. Mm -hmm. Omdat het uh, met name ge gebruikt zou worden door New Unicum. En, en, en het onderdeel Compunic van hen. Nou is gebleken dat dat project van hun, niet, dat is niet aangeslagen. Dus ze hebben gezegd, van, wij gebruiken dat niet meer, die ruimte. En toen hebben wij bedacht van ja, wat is er dan op tegen om dat wel te gaan gebruiken. En dan de computerruimte weer naar beneden te verhuizen waar die aanvankelijk thuis hoorden. Dus dat gebeurt nu en nu passen we die ruimte passen we aan aan het nieuwe gebruik. We, maken, we voegen de hulpdienst samen met, met WonenPlus. Daar hebben we ook subsidies voor gekregen van de gemeente. En dat wordt dan nu plusdienst, zodra die verhuizing in gang is gezet. En dat zal waarschijnlijk wel zo ergens in september, oktober gebeuren. Misschien dat we 1, 1 november proberen we te halen, om dat echt definitief te krijgen. Dus uh, ja, ik, ik hoop dat dat uh, genoeg reactie op uw vraag is. Andere vraag. Uh, jullie willen een consultatiebureau voor ouderen gaan opzetten. Ja. Is dat niet een beetje het werk overnemen van het surcroketten? Nee, zorg, zorgcontact uh, uh, die zal zeker daarbij betrokken worden, want zij hebben, net zo, zij hebben dezelfde doelgroep als wij, alhoewel zij zijn meer gericht op, uh, op uh, ja, hun, hun eigen uh, gebouw en ze leveren natuurlijk van daaruit diensten, maar een consultatiebureau is een veel bredere uh, organisatievorm, waarin Allerlei organisaties uh, zouden moeten gaan zitten die met ouderen te maken hebben en waar ouderen terecht kunnen om eens even medisch of sociaal of wat dan ook uh, een, een advies te krijgen. Dus analoog aan, uh, aan een consultatiebureau voor, uh, voor, voor kinderen voor en voor, voor alcoholisme. Ja. Nou, dat is weer een andere constructie. Nee, dat, dat, aan die constructie denken we niet. Nee, als alcoholisme aan de orde komt. En dat is er natuurlijk gewoon. Want oudere, er zijn ouderen die problemen daarmee hebben. Maar ja, lang niet iedereen, hoop maar, ik. Maar is, maar is daar plek voor in het huidige gebouw? Moet daar iets nieuws voor komen? Nou, daar hebben we nu niet iets in voorzien al. Nee, dat is nog niet zo. Het gaat nu eerst om uh, de... ...het concept te kijken... ...of, of dat haalbaar is... ...en wat er betrokken, wie er allemaal bij betrokken moeten worden... ...of er politiek draagvlak voor is... ...want ja dat, het is een ingewikkeld concept... ...centrum voor jeugd en gezin... ...dat is een beetje analoog daaraan... Nou, ...dat is ook een heel ingewikkeld concept... ...voordat je dat allemaal in de benen hebt... Oh, ...dan kan je vast van Rauvoet wel subsidie voor krijgen. Wij, wij kunnen geen subsidie krijgen... ...voor het centrum, ja? jeugd en gezin... ...en consultatiebureaus voor ouderen... zijn wat mij betreft, de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de gemeentelijke overheid. Die moeten iets willen en die moeten we vervolgens samen... en wij willen daar natuurlijk wel wat aan doen. En, en wij, zijn, wij vinden onszelf al heel erg deskundig op het gebied van ouderen. Dus wij uh, adviseren de gemeente keer op keer om die kant op te gaan... om het proberen te, te, te bundelen, om, om uh, samenhang te krijgen in het ouderenbeleid. Maar verplaatsen jullie nou ook wel eens in de gedachtegang van die ouderen? Want... Als je op die leeftijd bent en je hebt een vraag... waar moet ik dan in vredesnaam terecht? Want er zijn tientallen organisaties. Waar kan ik nou die duidelijkheid krijgen... bij één persoon, één contactpersoon en dergelijke? Er zijn nu zoveel stichtingen... en er worden steeds nieuwe plannetjes opgericht. Dit zou ook wel leuk zijn en dat zou wel leuk zijn. Nee, ik wil gewoon als ouderen die ene plek hebben waar je terechtkomt. Of als jongeren... die ene plek waar je terechtkomt. Mm. Nou, die, die, die, ja, die, die is er niet. En ik vraag me ook af... of die er echt ooit ook zal komen. Uh, vaak... Uh, is de ouderadviseur voor ouderen voor ons een eerste, uh, is een eerste ingang waar uh, mensen komen. Maar soms ook huisartsen. En die, die verwijzen ook regelmatig naar ons toe door om de zaak op te pakken. En onze ouderadviseurs die, die, uh, pakken dan de rol op om te zeggen... van wij helpen met u, u, u mee om de vragen en de uh, opmerkingen die er zijn... en de problemen die er zijn, om die aan te pakken... Uh, daar waar die horen. Of je nou bij het. Uh, of je een indicatiestelling moet krijgen. of dat je andere vormen van hulpverlening moet krijgen. of dat je via het loket iets kunt gaan doen. of wat dan ook. of schu nee, maar, schu schulden ja, gaat saneren. Het, maar. het is geen antwoord op mijn vraag. Uh, voortdurend zie ik dat er weer nieuwe ideetjes zijn. van laten we daar weer een groepje voor oprichten. en laten we daar weer iets hmm. voor oprichten. ga nou eens even naar de basis. ...naar de ontvanger, eh, ja. de persoon die om hulp komt vragen. Daar gaat het om, ja. en het gaat niet om wat jullie zelf denken van, ...oh, dit zou ook wel leuk zijn, dat zou ook wel passen. Nee, die persoon die met die concrete vraag zit... Eh, ...ik heb een probleem met geld, waar hmm. moet ik terecht? Ik heb schulden, waar moet ik terecht? En dan moet ik bij één persoon, bij één instantie zijn. Ja, maar de, de, de vraag die je nu stelt is van waar kan ik die stellen... Ja. Ik kan u wel een antwoord geven van waar kunt u met eventueel schuldsaneringsvragen uh, terecht. Dat kan ik u geven. Ja, nee, maar ik ken u niet. Dus ja. ik woon in Zandvoort in de tweede 4 hoog, En ik zit met die vraag, waar kan ik terecht? Bij de gemeente, bij u, bij u kunt, kan u, u, kan kan u, kunt, u, kunt u kunt terecht bij, de, bij het loket, u kunt bij ons terecht. En u kunt bijvoorbeeld ook bij uw huisarts terecht, want die heeft, uh, daar zijn gesprekken over... Of ...daar zijn afspraken over dat hij uh, de weg weet van uh, wie dan vervolgens die vraag op kan pakken. Dus ja, het is, het is het op... niet logisch als ik een schuld heb om dan mijn nou, huisarts te gaan vragen, te vragen van uh, hoe kan ik dat oplossen? Nee, lossen. nee nee. maar bijvoorbeeld wel, het is wel logischer om bijvoorbeeld naar het loket toe te stappen of naar een oudere adviseur toe te stappen. Maar dat is mijn concrete vraag. Hoe kan ik die antwoorden nou krijgen? En, en dan vind ik het leuk dat er steeds door pluspunt nieuwe ideetjes worden opgezet van dit zou positief kunnen zijn dat uitproberen, vrij mm. ouders. maar concreet, waar kan ik als bejaarde of als jongere, met een mm. probleem, nu concreet terecht? Maar, en dan ga je niet naar mijn huisarts toe. Nee, nou, het loket, daar kunt u terecht. Die weten alles op het gebied van, van uh, de, de wet maatschappelijke ondersteuning, en dan valt schuldsanering, valt daar ook onder. Dus daar kunt u gewoon terecht. Goed. Hè, als u? staat een hele, hele concrete, korte vraag. En hoe dat dan vervolgens ingevuld wordt, daar vervullen wij een rol in, en andere ook. Dus Heel concreet is dat, uh, dat is nu de opzet van, van de structuur om dat zo te gaan doen. Dus duidelijkheid scheppen. Ja. En zo'n consultatiebureau is ook een samenwerkingsverhaal. Uh, uh, dat wil niet zeggen dat je alleen maar nieuwe dingen gaat doen. Je gaat dan met elkaar proberen om het zo, zo efficiënt mogelijk. Zo, zo duidelijk Moet het mogelijk een opnieuw worden. Te... Ja. ja, samenwerking. Ja. Het is niet een kwestie van de weer iets nieuws naast. Nee, dat, dat moeten we nou net niet doen. Wat dat betreft ben ik het helemaal met u eens. Niet nog eens een keer weer iets. Ik heb nog één vraag. De Stichting 1216 is voor een jeugdhonk op zoek naar een locatie. Kan pluspunt daar iets in betekenen? Wij ondersteunen op dit moment dit initiatief al. En we zijn uh, drukdoende om uh, uh, de initiatiefneemster om die te, te, uh, bij te staan en te zeggen van nou hoe pak je dit nu op? Uh, er is sprake van het busstation, maar ik heb begrepen dat daar. Uh, uh, asbest en zo in aangetroffen is. Dus dat ligt allemaal lastig. Dus we, hebben nu, uh, we gaan nu met uh, praten over van, nou, wat kun je nu dan wel gaan doen als het busstation bijvoorbeeld zou af gaan vallen. En ook maar eens bijvoorbeeld, het is bijna verkiezingstijd om uh, maar eens te kijken wat, wat politieke partijen willen. Want er zal, het zal altijd met subsidie moeten, zoiets. Je, dat kun je niet winstgevend maken. Anders moet je de bierpomp laten draaien. draaien dat lang. willen we nou net niet. Nee, meer. maar we draaien lang genoeg mee. ...om te weten hoe zoiets gaat. Uh, tussen nu en maart wordt er van alles beloofd... ...maar als er verkiezingen geweest zijn... ...dan uh, gaat het meestal wat anders. Uh, zolang zit ik niet in Zandvoort of dat hier echt zo is. Ik is nou, niet altijd. Maar dan moet je dus niet zeggen van, nou, we hebben het nu gezorgd dat het in de verkiezingsprogramma's zit. En nu gaan we achterover zitten. Nee, dan ben je er nog niet. Dan heb je alleen nog maar een bodempje gelegd. En je moet, dan moet je door blijven gaan. Dat, dat, dat, dit soort processen is ook een zaak van lange adem is mijn ervaring. Jammer genoeg. Want waar, met de groep jongeren waar je nu mee begint en zegt van daar moet wat voor, die zou wel eens volwassen kunnen zijn voordat je ook daadwerkelijk echt een voorziening hebt. En dat is triest, maar zo, zo gaat het wel. En ik zou het graag sneller willen, willen. En we doen ons best daar ook voor. Maar ja, de dynamiek van politiek en bestuur en openbaar bestuur is nog wel eens even anders dan uh, dat we het in een half uurtje of een half jaartje kunnen regelen. Helaas. Ja, helaas wel, ben ik met u eens. Ja. Bedankt voor uw komst. We horen graag wanneer nadere stappen worden gezet. Dan kunnen we er verder over praten. Ja, ik, mag, mag ik nog iets zeggen? Ja. We hebben uh, een, een notitie gemaakt. Hart voor Zandvoort heet dat. En die, als mensen, We nodigen iedereen uit om op, op te reageren. Die Mensen kunnen dat vinden op onze, onze website. En kunnen ook uh, via e-mail reageren of per brief. Of en wat, wat is allemaal. de website? De website is uh, www.zandvoort.nl en dan uh, op, uh, op het onderdeel: wat is, wat is uh, Pluspunt? Wie is Pluspunt? Geweldig. Okay. Dus ik hoop dat iedereen er even op gaat kijken. Ik, uh, ben, uh, ik hoop dat er heel veel gereageerd wordt. Precies. Dank ik u dank wel voor je komst. Dank u wel. Goedemorgen, Zandvoort.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 Pas de chance, chalais t'emmener en Italie, en voyage d'amour. Pas de chance. L'anniversaire de Nicolas Voici les clés pour le chaos tu tu de vie ah. à ta santé, à tes amours, à ta folie. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Je vais tenir mes laveaux chauds et le champagne froid. Car je t'aime. We zijn toe aan het laatste onderwerp in deze Goedemorgen antwoord Voor mij zit uh, Gloria Kallenberg. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen luisteraars. Uh, ja, uh, dit jaar is er drie keer een... Uh, op uh, het gasthuisplein. Eén markt. Een markt. Kunst en boeken? Kunst en boeken. En uh, sterker nog, de eerste markt is morgen al. Om, Precies. Um, om 11 uur. Als tenminste de fontein uitgezet is. <laughs> dan moet je er maar afwachten. Uh, ben jij daar uh, vertegenwoordigd? Ja, kunst en koffie is daar vertegenwoordigd. Zij het wel. In, een, uh, in, een, uh, in het perspectief om te werken aan de toekomst. Hè. Jullie weten dat ik. Uh, Um, ...hard gaan werken om kunst en koffie ook in zijn omgeving... De, de, de, ...de uitstraling en de ruimte te geven die we nodig hebben. De, ik combineer, en ook dat zal inmiddels na tien jaar... ...heel veel mensen zullen dat weten... Uh, ...kunst van uh, jonge kunstenaars van de academies... ...met kunst van mensen uit de zorg. Mensen die uh, autodidacten die op basis van een uh, lichamelijke of een geestelijke uh, bestendigheid... Iedereen roept altijd beperking. Ik roep altijd, ik heb het over mensen met mogelijkheden niet aan zo'n opleiding deel kunnen nemen. En ik werk zelf voor de Stichting Epilepsieinstellingen in Nederland in uh, Heemstede. Uh, en daar hebben wij een dagbestedingscentrum. En toen die markt weer werd aangekondigd, dacht ik, dat is nou een leuk moment om ook uh, hennis voor het voetlicht te halen. En te laten zien wat Kunst en Koffie aan vaste cadeautjescollectie heeft van die dagbesteding. Maar maak nou ook eens kennis met de mensen die daar werken. Dus er staat een stand van Kunst en Koffie. ...die staat heel dicht bij het Zandvoortsmuseum. Waarom? Omdat de directeur zo vriendelijk is geweest ons toestemming te verlenen daar te staan... ...en dus het invalide toilet in de buurt te hebben. Want ja, dat is toch een voorziening die je niet zo makkelijk hebt... ...en die voor onze bewoners wel heel essentieel is. Dus daar ben ik haar heel dankbaar voor. En daar gaan we allerlei dingen laten zien die op die dagbestedingen worden gemaakt... En om te laten zien wat Kunst en Koffie nog meer doet, gaan wij daar spinnen. Dus er is iemand die laat zien hoe je kunt spinnen. Je mag zelf ook een beetje spinnen. We gaan spinnen ook met een heel nieuw materiaal, Tijfek. Dat is een gek synthetisch, ja, ik zie hier rimpels in voorhoofden verschijnen. Tijfek is het materiaal waar um, uh, allerlei uh, bouwtechnische dingen gedaan worden. Dat is heel goed bestand tegen regen, tegen druk, tegen van alles, behalve tegen warmte. En wij verven dat. En dan kun je er rondjes van knippen. Dan kun je er fantastisch scharen van spinnen. Uh, en daar kun je dan weer mee breien en mee weven. Van alles en nog wat. En zelf ga ik daar filteren op het plein. Om gewoon eens te laten zien hoeveel leuke dingen je kunt doen. En daar deel ik ook wat foldertjes rond. Over de nieuwe cursussen die je kunt volgen bij Kunst en Koffie. En dan altijd hele kleine groepen. En mensen met mogelijkheden zijn daarbij van harte welkom. Ik ga je even onderbreken. Want dit is een waterval. Gaat het te snel? Ja, dit gaat veel te snel. Ik uh, zie hier staan dat er een antiquarische boeken- en kunstmarkt is. Laten we eerst eens over de boeken beginnen. Nee, want dat is niet mijn verhaal. Dan moet je bij de organisator nee, maar zijn. Maar dat is wel morgenmiddag. Jawel, maar... Ja, maar die ik... meneer is vorige week al geweest. Ja, ik ga even ja even... die is vorige week ja, ja, precies. Week ik, ik stel het nogmaals. Het is een combinatie van een antiquarische boekenmarkt en een kunstmarkt. En dat is morgen hm? op het Gasthuisplein. Hm? Goed, dan is dat duidelijk. Daar ben jij een onderdeel van in deze kunstmarkt. Heel goed. Eigenlijk de enige Zandvoorten. Voor de rest zijn er geen Zandvoortse kunstenaars. Oh, nee. heb ik van de organisator begrepen toen ik hem begin van de week aan de telefoon had. En je zegt er zijn hele leuke dingen te kopen als geschenkjes en dergelijke die gemaakt zijn. Ja. Kan je daar concreet een voorbeeld van doen? Jawel. Uh, de bewoners uh, maken bijvoorbeeld sleutelhangers met kralen en stukjes vilt. Je kunt er puzzeltjes voor kleine kinderen kopen. Hè. Dus bijvoorbeeld van de houtgroep. Uh, is er een, een houten bord waar kruisjes, rondjes en vierkantjes opgezet kunnen worden. Uh, er is een carouselletje wat zelf weer terugdraait. in zijn systematiek met eentjes. Dus dat je zo'n soort draaimolen met eentjes hebt. Er is een vuurtoren van blokjes die je weer netjes. Bij voorkeur van groot naar klein op elkaar moet zetten. Uh, er zijn tassen van vilt. Er zijn kaarten te koop. Dus van alles en nog wat. Dus eigenlijk alles wat zowel de textielgroep als de houtgroep... We zijn wat schilderijen nemen we mee. Dus heel divers. En de kunstenaars zijn er misschien ook zo bij? Er zijn twee bewoners. We proberen dit. Hè? Ik heb voor alle markten heb ik een kraam gereserveerd. Maar wij, dit is een... Eigenlijk ook voor, voor, ons, uh, voor onze instelling een probeerseltje om zo ver van huis te zijn. Mensen moeten met een taxi gebracht worden, moet met een taxi gehaald worden. Ja, want waar zit zijn? Zijn zit de bewoners die nu meedoen en die nu helpen, die zijn gevestigd op de Krukiushoeve. Dus dat is nog redelijk dichtbij. Maar het is wel zo dat als je mensen laat komen... ze moeten er vanaf een uur of elf tot een uur of vier zeker zijn. Dus hoe bevalt de mensen dat? Normaal is het een middag of een paar uur, want dan kun je terug naar huis. En dat is nu in dit geval niet helemaal zo. En hoe reageren mensen op veel drukte op een vreemde omgeving? Dat zijn allemaal dingen die gewoon uitgeprobeerd moeten worden. Er zijn twee begeleiders bij van, van zijn... om te zorgen dat als er iets uh, niet plezierig gaat... dat we echt voldoende mensen hebben om deze twee bewoners ook te begeleiden... En daarbij bieden we dus iets aan om het nog spectaculairder te maken. Goh, hoe spin je nou? Hoe veelt je? Uh, wat kan het tweede leven van je fietsband worden? Allemaal dat soort dingen laten we zien. Omdat ik in de vorige kunstmarkt van vorig jaar... hebben we er ook gestaan met een aantal kunstenaars. Uh, ik merk dat de mensen die daar lopen... ook nieuwsgierig zijn in hoe ontstaat sommige dingen nou. Dat is ook voor veel mensen interessant. Ik kan me voorstellen. En, en filter is eigenlijk een... een, een ...een handeling die we hier in Nederland niet kennen... ...omdat onze schaapjes haast niet filten. De vachtjes van de Hollandse schaapjes filten niet. Het zijn eigenlijk meer Australische schaapjes die filten. Dus Hongarije en Australië... ...hebben allemaal een cultuur... ...tot in het verre verleden waar gevilt wordt... ...maar Nederland heeft dat niet. Dus ze zijn... Wat bedoel je met fillen? Want, eh, ja, fillen. was het maar vullen. Dat doet de slager. Ja, filten. Oh, filten. filten. Okay. Van vilt. Ja, Vingen van, van vilt. Vilt maken. Ja, Dus het betekent met wolle draadjes, water en zeep. En door middel van beweging daar een structuur in aan te brengen. Zowel twee- als drie-dimensionaal. Leuk. En dat doe je morgen? Dat ga ik morgen demonstreren. Wat kleine dingen en kindertjes die er zijn of mensen die ook eens willen proberen, mogen dan ook even proberen. Even terug naar de zeestraat. Jij liet net vallen buiten de... Ja, kom maar. Hè? Buiten de zendtijd om van... Uh, Jij hebt wel trek in een jeugdhonk. Ik heb niet zozeer trek in een jeugdhonk. Maar Kunst en Koffie heeft uh, al tien jaar geleden gepresenteerd... Wij willen een multicultureel ontmoetingspunt zijn. Waarbij de doelstelling is dat een... Nou, in de maatschappij genoemde handicap geen handicap is. En we hebben natuurlijk wat stenen gehad in de weg van de achtertuin. Nou, die stenen zijn nu weggeruimd, dus we gaan nu verder ontwikkelen. Er zijn wat gesprekken gepland. We zijn fondsen aan het werven voor, uh, voor wat uitbouw. En dan is er dus ruimte voor heel veel uitwisseling. En de ruimte is er natuurlijk ook beneden in de galerie, in het atelier. Niet voor een schoolklas van twintig kinderen, maar... Wel voor een aantal initiatieven. En daar is die ruimte voor. Dus, dus niet een hangplek? Nee, nee, hangen niet. Er is werk genoeg, dus ze hoeven niet te hangen. Ze kunnen gewoon hun handen laten wapperen. Maar oh ja. Maar uh, dit, dit, die uitbreidingsplannen, dat is een onderdeel van de veelgenoemde, maar nooit gerealiseerde belevingstuin? Ja, al is het nu natuurlijk nu bouwgrond. Dus we gaan, we gaan iets in de tuin doen. Die plannen, die, daar ben ik nu fondsen voor aan het werven. En ik hoop dat we kunnen realiseren een atelier in de tuin. Waardoor de galerie groter kan worden. Dan komt die onmogelijke wand er tussenuit. Dus dan hebben we echt boven eh, nou, 80, 90 vierkante meter galerie met gezellige dingen te doen. En achter in de tuin de ruimte om te werken met een beeldentuin in het midden. En een leuk zonneterras. En dan hebben we daar een fantastisch leuk plekje. En, en dat kan dan van alles. En, uh, heb je enige medewerking van de gemeente? Uh, ik heb uh, in augustus, begin augustus, de volgende gesprek, het volgende gesprek met de gemeente. Ik heb ook Henk Esseling inmiddels op de hoogte gesteld van de plannen. Die is heel enthousiast, maar die was vanaf het begin al heel enthousiast. Alleen die eigen, dat eigendomsvraagstuk heeft er altijd tussen gezeten. Dus ik, uh, ik ben uh, helemaal. Uh, Helemaal vol verwachting en vol, goed, ja, en vol goed vertrouwen dat het helemaal goed komt. En ook in de cultuurnota is er veel aandacht aan besteed. Daar is in de cultuurnota nog geen... Nee, tot, tot mijn grote verdriet was ik niet eens uitgenodigd. Maar Zandvoort heeft een goede tamtam. -tam, dus ik heb mezelf uitgenodigd en kreeg van Henk Esseling te horen... Mea culpa, mea culpa. En was er dus. En uh, riep dus ook van nou zo'n ontmoetingsplek waar je... Uh, ...jonge mensen... Uh, uh, nou, ...met elkaar in contact brengt... ...met mensen met een beperking... ...die beperking dat is een mogelijkheid... ...want als je ziet wat, wat die mensen doen... ...en hoe ze met je kunnen communiceren... Hoe, hoe, ...hoe inventief soms... ...het is gewoon boeiend... ...en daar leer je heel veel van... ...en dat is, dat is gewoon fantastisch om daarmee om te gaan. Hoe kijk je terug op die bijeenkomst van deze week... ...over die uh, cultuurnoten? Um, ik denk dat we wat plezierig was, was dat we alle groepen een keer bij elkaar hadden, dus ik zag ineens van oh ja, die meneer die hoort bij het Bunkermuseum en die meneer die hoort daar, en die mevrouw oh ja, die hoort bij de Wurf, dat was voor mij nieuw want als je hele dagen werkt, merk je ook dat je die soort contacten toch niet hebt of onvoldoende hebt dus ik, ik denk dat dat voor meer mensen daar ook misschien gold en dus denk ik dat we ergens heen moeten, dat we werkelijk gaan samenwerken, zodat je een hechtheid hebt waar je zegt van. Ik riep in die vergadering onder andere. van. Dat zo'n bunker, daar kun je ook met jongeren een keer. een goed feest hebben. Hè? Dat moet volgens mij. Maar dat zijn van die spinsels. Misschien kan het helemaal niet. Maar de samenwerking, het elkaar kennen. Weten waar je. ...waar iedereen voor wil gaan... ...laten we zeggen een inventarisatie... ...van nou dit zijn onze speerpunten als vereniging... Hè? ...dit doel hebben wij... ...en dan als je die nou allemaal naast elkaar zet... ...met naam en toenaam... ...en dan is het iets van... goh, ...wij zouden voor dit gebruik kunnen maken... ...van iets van daar en andersom... ...zoals ik nu bijvoorbeeld buiten de vergadering iets riep... ...met, met, met, met het pluspunt... ...en waar zou je nou nog een aanloopplek kunnen hebben... ...als daar dat stukje wegvalt... Nou, dan riep ik van gewoon nou kunst en koffie is misschien niet hard van het dorp. Maar de zeestraat is nog steeds wel centrum. Ja. En goed bereikbaar. Dus doordat we elkaar niet kennen. En aan wie dat ligt laat ik volledig in het midden. Uh, kunnen we niet de synergie hebben. Dus de meerwaarde van oh ja jij hebt daar kantoorruimte. Dan kunnen we daar dat. Jij hebt daar een atelier. Dan zouden we daar dat eens kunnen. Of... Dus op zich was het geslaagd. Maar dat heb absoluut. ik begrepen. Ja absoluut. Alleen nu die stappen En nu, stap, nu werkelijk die stap. Dat is wel goed doortimmerd. De, de mevrouw die heeft opgesteld heeft goed geluisterd. Ja, en bovendien was de mevrouw, uh, ik vond de leiding heel goed. De dames waren duidelijk goed op elkaar ingespeeld. En uh, het was uh, uh, kort, adequaat. En nu ben ik benieuwd, wij krijgen, er zijn, is natuurlijk geen verslag gemaakt, want dat is onzin zonder van de tijd. Maar ik ben wel benieuwd hoe al die uh, dingen die geroepen zijn, hoe die nu straks verwerkt worden.